7 uur. De Radio 1 Sports Lucera Carrasco en Tom van het Hek. U gaat vertellen dat Oekraïne en Frankrijk op het punt van beginnen staan. Op het punt van hervatten hun wedstrijd in Donetsk. We spreken komend uur met Wouter Bos, persofficier van het Openbaar Ministerie... over de supersnelle berechting van vier railschoppers bij de wedstrijd Nederland-Duitsland. En ook hebben we verbinding met NOS-correspondent Connie Kees in Athene. Zij is op een bijeenkomst van de nieuwe democraten van Samaras. Eerst het NOS-nieuws met Dorald Megens. <tied> In Amsterdam komt een taaltoets voor prostituees. Dat is een van de maatregelen die de gemeente invoert... om misstanden in de prostitutie aan te pakken. Verder moeten raamexploitanten voortaan een bedrijfsplan hebben... met waarborgen voor goede werkomstandigheden en veilige seks. Honderden prostituees in Amsterdam zijn volgens burgemeester van der Laan... slachtoffer van mensenhandel, dwang of uitbuiting. Een nieuwe taaltoets is bedoeld om de zelfstandigheid van de prostituees te bepalen. De maatregelen in Amsterdam gaan op 1 januari in. Er komen ook landelijke maatregelen, zoals een registratieplicht. En de minimumleeftijd gaat omhoog, van 18 naar 21. Premier Rutte vindt het onvermijdelijk dat het volgende kabinet extra bezuinigt. Bij het aantreden van dit kabinet werd 18 miljard aan bezuinigingen afgesproken. En daar kwam door het Vijfpartijenakkoord nog eens 12 miljard bij. Het Centraal Planbureau en topambtenaren zeiden deze week dat er nog 20 tot 25 miljard bij moet. Als het kabinet in 2017 begrotingsevenwicht wil bereiken. Rutte. Dat is haalbaar, maar dat betekent dus dat we in Nederland... te maken hebben met een structureel lagere groei... terwijl de overheidsuitgaven op een te hoog niveau doorlopen. Dat is betekent dus dat we boven onze stand leven collectief in dit mooie land. En dat we dus voor een deel onvermijdelijk zullen moeten uh, bezuinigen... op allerlei voorzieningen en tegelijkertijd dingen slimmer moeten doen. Vier verdachten die woensdag na de wedstrijd Nederland-Duitsland... zijn aangehouden op het Jongbloedplein in Den Haag... zijn door een supersnel rechter veroordeeld. De straffen variëren van werkstraffen tot celstraffen. Ook kregen een paar verdachte gebiedsverboden. Ze mogen rond wedstrijden van Oranje niet in de buurt van het Jongbloedplein zijn. De vier waren opgepakt tijdens ongeregeldheden... na afloop van de wedstrijd Nederland-Duitsland. Na de wedstrijd tegen Denemarken zaterdag waren daar al twintig mensen aangehouden. Maar die zijn weer vrijgelaten omdat ze volgens de politie... minder ernstige vergrijpen hadden gepleegd. Op het EK-voetbal is de wedstrijd Oekraïne-Frankrijk al na vier minuten gestaakt vanwege hevige regen en onweer. Spelers zijn de kleedkamers ingegaan, maar zojuist naar buiten gekomen. Ze staan inmiddels op het veld. De wedstrijd staat op het punt van hervatting. Nu het is gestopt met regenen daar. De Amerikaanse ruimtesonde Voyager 1 staat op het punt het zonnestelsel te verlaten. Metingen van de NASA tonen aan dat de zonde zich aan de rand van de interstellaire ruimte bevindt. De detectoren van Voyager registreerden een plotselinge toename in gelaten deeltjes uit het universum. Die deeltjes dringen nauwelijks door tot het zonnestelsel door de invloed van de zon. Het gaat daarnaast dan nog te ver om te zeggen dat Voyager het zonnestelsel al heeft verlaten, maar het scheelt niet veel. Voyager 1 en 2 werden in 1977 gelanceerd om de belangrijkste planeten van ons zonnestelsel te onderzoeken en daarna dieper de ruimte in te gaan. Weer vanavond en vannacht bewolkt, regelmatig buien geregend, wordt een graad of 13. Morgenochtend vooral in de oostelijke helft nog een bui, maar in de middag is het vrijwel overal droog. Het is dan bewolkt met af en toe zon het wordt morgen een graad of 20. Ook zondag nog droog met soms wat zon, maandag weer veel bewolking en veel regen. ANWB Verkeersinformatie. Er staat bij elkaar nog zo'n 39 kilometer file. De meeste vertraging zit in het zuiden van het land. Wat opvalt is de A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen Meersa-Maastricht staat 4 kilometer. Tussen Knopend Kruisdonk en Maastricht zijn twee rijstroken dicht vanwege een spoedreparatie. Vanmiddag werd daar een groot gat in het wegdek ontdekt. Verkeer richting Luik kan het beste omrijden vanaf Knopend Kerensheide via Aken en Eupen. Verder nog files op de A58. Breda richting Tilburg bij Ulvenhout 4. Kilometer. de A58 Bergen-op-Zoom richting Vlissingen, tussen knopend Markizaat en Ridland 5 kilometer. In het noorden is de N31 afsluitdijk Leeuwarden, in beide richtingen dicht tussen Kimswerd en Midlum, en dat heeft te maken met een ernstige aanrijding. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 Dit is de Radio 1 Sportzomer. Zo de persofficier van het Openbaar Ministerie over het supersnelrecht. En we kijken vooruit naar de verkiezingen... via een partijbijeenkomst van de Nieuwe Democraten in Athene, Griekenland. En de wedstrijd van dit moment is weer hervat. Hier zijn Lucella Carrasso en Tom van Hek. Ronald van der Geer, Oekraïne, Frankrijk. rolt de bal een beetje op dat veld? En er is eigenlijk heel weinig te zien zo. Op het eerste gezicht van de hevige regenval. Die Donetsk geteisterd heeft. En Kuipers heeft gedwongen om die wedstrijd te staken. Hoewel natuurlijk die wedstrijd gestaakt is. Niet vanwege de regenval, maar vanwege het onweer. Maar na 4 minuten 26. Want... Dat hadden we al achter de wielen. Uh, is er opnieuw begonnen dus. Of na 4 minuten en 26 seconden. scheidsrechtersbal. Zonder echt warming-up van, van beide ploegen. En zo zijn we dus uh, begonnen voor de tweede keer aan Oekraïne-Frankrijk. Inmiddels richting de 9 minuten. Schots gezien van Benzema. De Franse spitskeeper van Oekraïne in tweeën. Had hem te pakken. Kijken wat voor invloed die, uh, die tijdelijke stop gaat hebben. Op de concentratie van de spelers. Komt misschien een kans aan voor Frankrijk. Nasri Benzema in een vol Oekraïenstraf. Hij krijgt de bal uiteindelijk niet aan de voeten. Maar Frankrijk houdt wel het balbezit. Na 9 minuten is het 0-0 bij Oekraïne-Frankrijk. We gaan het hebben over iets wat verwant is aan het voetbal. Want vier verdachten. die afgelopen woensdag na de wedstrijd Nederland-Duitsland. werden aangehouden op het Jongbloedplein in Den Haag. zijn door een supersnelrechter veroordeeld. De straffen variëren van een werkstraf voor een minderjarige tot 19-dagen cel. Ik ga erover praten met Wouter Bos van het Openbaar Ministerie. Goedenavond. Um, wat moet je zo al gedaan hebben, 19 dagen zelfstraf, wat, wat, wat heb je dan uitgevoerd op dat plein? Uh, deze man die had een uh, steen, een stoeptegelstuk gegooid en vervolgens een, uh, een steen daarvan in de richting van een uh, brede politie geworpen, waarop dat paard schrok, uh, stijgerde en de betrokken politieambtenaar bijna van zijn paard viel. En uh, wat zijn de andere Waarvoor zijn de anderen veroordeeld? De andere verdachten die hebben zich ook uh, schuldig gemaakt aan serieuze strafbare feiten. Uh, dan gaat het om het, uh, het gooien van een steen uh, tegen een ME-voertuig aan... Uh, met politieambtenaren erin, waardoor de buitenspiegel afbrak. En uh, een derde verdachte die, uh, heeft een uh, steen in de, tegen de ruit van een politieauto gegooid. Uh, gelukkig een gepanserde ruit, uh, maar toch met, met serieuze schade. En het is natuurlijk ook heel bedreigend als, uh, als zoiets gebeurt. En een, uh, een volgende verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan, uh, aan belediging... aan niet opvolgen van ambtelijk bevel en aan vernieling. We hebben het hier over supersnel recht. Uh, bent u tevreden? ...over de snelheid waarmee dit gegaan is en ook over de strafmaat? Ja, uh, daar zijn we uh, zonder meer tevreden over. En uh, tja, waar we natuurlijk met name blij mee zijn, is dat er gevangenisstraffen zijn gevolgd. Met ook uh, de consequentie dat mensen uh, de komende wedstrijden... ...in ieder geval niet opnieuw bij kunnen dragen aan, uh, ja, aan dit soort uh, uh, rellen. En uh, hopelijk ook uh, als signaal naar iedereen die voornemens is om zich, uh, um zich weer uh, te gaan misdragen... Ja, ...dat je gewoon het gevangenis verdwijnt. Nou waren er uh, nog meer aanhoudingen afgelopen woensdag. Uh, sommige van zijn dus met dit supersnelrecht veroordeeld, andere niet. Wat is het criterium waarom wel, waarom niet? Nou dat zit hem, uh, zit hem puur in de ernst van het feit. De verdachten van vandaag die hebben allemaal strafbare feiten gepleegd... waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten. Waarvoor je, direct in de gevangenisstraf, waarvoor je direct in de gevangenis kan belanden. En dat is dus ook bij drie van de vier geschiet. De andere verdachten die woensdag zijn aangehouden... die hebben zich allemaal schuldig gemaakt aan het niet opvolgen van een ambtelijk bevel. Daar zullen ze nog een, een, een geldboete voor, voor krijgen. En in de tussentijd hebben ze ook al op grond van de voetbalwet... een aanwijzing gekregen van de officier van Justitie... een gebiedsverbod gekregen van de officier van Justitie... Maar dat zijn geen feiten waarvoor je uh, direct gevangenisstraf kan krijgen. En daarom ook uh, het supersnelrecht niet van toepassing is. Ik ga u zeer danken, Wouter Bos, de persofficier van het Openbaar Ministerie. Dank voor uw toelichting. Terug naar Oekraïne-Frankrijk. De wedstrijd die met bijna een uur vertraging wordt gespeeld. Ronald van der Geer. Maar hij nu inmiddels bijna twintig minuten onderweg is onder uh, leiding van Bjorn Kuipers uit uh, Oldenzaal. En Oekraïne het eigenlijk lastig heeft tegen een agressief gestart Frankrijk. Nou, dat uh, blijkt nu wel eens te meer als er een overtreding wordt gemaakt op de rechtsbek van Oekraïne. Gusev, de dader in dit geval, is Samir Nasri. Maar uh, Oekraïne wordt met enige regelmaat uit cliché overigens die uh, de overtreding maakt. Um, Oekraïne wordt opgejaagd op eigen helft Frankrijk. Heeft absoluut de wil om snel een goal te maken in dit duel. Is overigens niet verder gekomen dan een schot op goal tot nu toe van Benzema. Nu Oekraïne in het balbezit op uh, Franse helft. Het uh, wegdraaien voor Nienzoeken, Timo Schoek. Uiteindelijk gaat de bal weer een uh, etage lager richting de achterste lijn. En mag uh, Frankrijk nu weer proberen om uh, druk te zetten. Lukt niet. Balbezit is er. ...voor Jarmolenko. Bezorgen aan de rechterkant. Daar is misschien wat dreiging, daar is misschien wat mogelijk. Als Jarmolenko diep gaat, dan moet hij vanaf de achterlijn de voorzet geven. Natuurlijk bedoeld voor Shevchenko. Die stond rond de penalty te wachten. Maar die bal komt hoog voor en niet in de buurt van de doelpuntemaker. Uh, tweevoudig zelfs in de eerste wedstrijd tegen Zweden. Nu houdt de Oekraïne het bal bezit. Hoewel, is de bal over de zijlijn geweest? Ja. Jorn Kuipers, op advies van zijn grensrechter, geeft nu een ingooi aan Frankrijk. Aan Clichy. En dat is dus na 13 minuten bij Oekraïne, Frankrijk en een 0-0-stand. Verslaggevers ter plekke. Analyses, commentaren, gasten in de studio en muziek. Van onze eigen taaltoets Radio Tour de France komt er weer aan. Voulez-vous coucher avec moi? Zeus Petit Label. Terug naar Oekraïne-Frankrijk. Ronald van de Veer. Geer, hoeveel staat het? Het is 0-0 na 17 minuten. Frankrijk heeft wel gescoord, maar dat doel is door Bjorn Kuipers op advies. ...van zijn grensrechter Erwin Seinschaal afgekeurd. En Seinschaal had het gelijk aan zijn zijde. En Kuipers dus ook. Aanval van de Fransen met Ribéry. Versnelling van hem van links naar binnen. Vervolgens de steekbal gegeven richting de rechterkant van het strafstroomgebied... ...waar Menjes stond. Speler van Paris Saint-Germain. Die de bal ook wel binnen. Maar in de herhaling prima te zien dat het de Nederlandse arbitrage dus goed heeft gedaan. En dus terecht nog 0-0. Wat Kuipers wel over het hoofd heeft gezien... ...is een zware tackle op het been van Benzema in het strafstroomgebied van Oekraïne. Het gebeurde wel... In een volstrafsomgebied. Dus er valt misschien iets voor te zeggen dat het hem ontgaan is. En vaak lijken in herhalingsbeelden overtredingen een stuk erger dan dat ze er in het echt uitzien. Nou, in dit geval toch best een aanslag op het been van Benzema, Maar goed, geen penalty voor Frankrijk. Een afgekeurde goal en zo gebeurt er dus wel het een en ander. Maar wel aan één kant van het veld in het strafsomgebied van Oekraïne. Dat niet zo dwingend kan zijn. Dat is tegen Zweden in de eerste wedstrijd. Hoewel toen in die wedstrijd ook Zweden eigenlijk het betere van het spel had. Aan het begin van het duel. En Oekraïne als een soort diesel wat langzaam op gang kwam. 0-0 dus na 18 minuten balbezit voor Oekraïne. ...in de laatste lijn. Timo Sjoek is daar helemaal naar uitgezakt. Leuke ontmoeting gezien vooraf van hem met Ribery, De twee spelers van Bayern München... Die elkaar enige regelmaat tegenkomen hier op dit uh, veld in uh, Donetsk Nu wel het zoeken van Oekraïne naar uh, de vrije man. Jarmo Lenko gevonden, het uh, Pasen, vervolgens naar de buitenkant. Daar houdt Shevchenko zich op aan de linkerkant. Probeert een combinatie op te zetten. Dat mislukt omdat Ramide er namens uh, de Fransen tussen zit. Wegwerken van uh, Frankrijk, maar uh, balbezit voor Oekraïne weer op eigen helft. En dat kan dus wederom door uh, de ploeg die de eerste wedstrijd met 2-1 won van Zweden. En het thuisland in uh, vuur en vlam heeft gezet. Uh, kan er opnieuw worden opgebouwd. Maar dat gaat rustig aan. Want Piatov, de keeper van Oekraïne, heeft de bal aan de voet. En gaat met een lange trap. Proberen aan de rechterkant iemand vrij te spelen bij de ploeg die in het geel speelt. Tegen Frankrijk in het prachtige donkerblauw. Dat mislukt. Ribéry veroverd. En dan zou Frankrijk er eens uit kunnen met Clichy. De linksback, de vervanger dus van Evra, die de eerste wedstrijd wel speelde. Maar nu op de bank moet plaatsnemen. In combinatie met Clichy. Uiteindelijk het zoeken naar Nazri op de rand van het schafselgebied. Verdedigd door Oekraïne. En als Oekraïne dan met ferme passen eruit komt... wordt op een gegeven moment door Diara... De speler van Oekraïne de voet dwars gezet. Geen overtreding in de middencirkel ongeveer, zegt Kuipers. En dat betekent dat Frankrijk weer het balbezit heeft. En inleveren natuurlijk bij Nasri, de spelmaker die daar ergens centraal staat. En eigenlijk het begin is van veel aanvallen bij de Fransen. Vervolgens zoeken naar Ribéry. De man die zo graag wil vlammen. Die het zo graag eens een keer op dit podium wil uh, laten zien. Ooit al volger van Zidane werd genoemd. Maar eigenlijk nog niet de veters van uh, deze voormalige Franse aanvoerder uh, mag vastmaken. Hij, ver hij verloor net de bal al aan zijn ploeggenoot. Nu laat hij hem simpelweg over de zijlijn gaan. Het is 0-0 na 20 minuten. Frans Groenendijk, we kijken naar een wedstrijd. Je zei het al, hè? de, de, de Fransen willen snel. Zijn ook technisch wat vaardiger. Maar ja, ik denk eens aan Nederland-Denemarken, ik denk eens aan Italië-Kroatië. De technisch meest vaardige ploeg wint niet. Je moet daar ook wel wat sneller echt voordeel uit kunnen. Ja, en het moet uiteindelijk ook wel natuurlijk leiden tot kansen. Kijk, je kan wel die bal rondspelen. En ja, op posities waar je niet gevaarlijk bent. En dan krijg je altijd weer zo'n staatje dadelijk hè, van 67% balbezit. Maar Chelsea won de Champions League, die had 25% balbezit. Dus dat zegt genoeg. En kun je zeggen, hoe, hoe gevaarlijk dat ook is na één en een kwart wedstrijd... dat dit Franse team toch ook iets van, van stekeligheid ontbreekt, zeg maar. Om echt door te dringen in, in die huid van die tegenstander. Ja, dat klopt. Zij missen toch een beetje power ook vanaf het middenveld. Het zijn wat, uh, ja, wat ielige typetjes die, die wel lekker kunnen spelen, hoor. Ze, kunnen, ze hebben zijn technisch vaardig en ook wel uh, redelijk snel. Maar echte power om in die 16 te komen, dat zie ik bij Frankrijk niet. Ze krijgen weinig kansen. Benzema is natuurlijk wel een doelpunt te maken, maar Ribéry valt qua rendement tot nu toe uh, ook tegen in dit toernooi. Ja, en tegenwoordig kom je er niet meer met illigheid? Jawel, dat kan zeker wel, maar ik, ik bedoel, uh, zeker op zo'n zwaar veld en uh, met het fysiek sterk. Het Oekraïne als tegenstander, ja, die gaan toch de duels zoeken. Je zag het net al met Timoshoek. Ja, die pakken je aan en daar moet je tegen bestand zijn. En natuurlijk, als je goed genoeg bent... Kijk, Messi weegt ook geen 90 kilo. Hè, maar als je goed genoeg bent, dan kom je uiteindelijk ook voor de goal. Ja, want voor de mensen die net inschakelen... we zitten pas in de eerste helft, weegt een enorme... Hoosbui en onweer is die wedstrijd een tijdje gestaakt. Frans, kan jij zien aan dat veld dat het zwaar is voor de spelers? Nou, dat uh, valt uh, hier vandaan wel mee. Ik vind dat de Fransen toch uh, in staat zijn om um, um redelijk goed uh, te voetballen. Ja, en, en het zal wel, naarmate de wedstrijd vordert, zal het zwaarder worden. Want het wordt wel omgeploegd hier en daar. Je ziet ook wel, uh, langzaam maar zeker zie je uh, wel wat aarde naar boven komen. Ja, het wordt loodzwaar. En dan, hè, naarmate die wedstrijd vordert... Ja, dan krijgt zo'n ploeg als de Oekraïne meer geloof op een resultaat. En ja, ik zie dat zomaar gebeuren. Overigens wordt zojuist bekend dat de tweede wedstrijd in deze pool... die tussen Zweden en Engeland, die om kwart voor negen gespeeld zou worden... verlaat is na negen uur. U snapt wel waarom. Twee wedstrijden tegelijk op zo'n groot toernooi met rechten en alles. Dat lukt niet. Dus als deze wedstrijd is afgelopen... bijna in één keer doorkijken en luisteren we natuurlijk bij de Sportzomer Zweden-Engeland, negen uur. Simone! Simone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 Ik, het is mij even ontschoten hoe het heette, maar ik denk Simone. Ik denk het ook. <lacht> de Ronald van der Geer denkt het ook. Ronald. Ja. Dat ze aan nooit boeken voor feest en voor ja, thee, dus he, dat is dat, dat, uitvalt, he, zo <laughs> dat gaat gaat hij uitvalt, microfoon. Dat moet je toch maar helemaal <laughs> zelf doen. <laughs> dat gaat hij vanavond doen, Ronald, na achter. Nou, okay. we snappenlaar. <laughs> 25 minuten gespeeld. Oekraïne, Frankrijk. Het is 0-0. Uh, eerste echte kans voor uh, Oekraïne is er ook geweest. De schot van uh, Jarmo Lenko binnen de 16 van uh, de Franse. Hij koos uiteindelijk de rest van het Schafsomgebied voor de Korte Hoek. Uh, maar Joris had daar ook op gerekend. De Franse doelman hoeft hem er overigens niet aan te komen. Want die bal ging uh, naast de goal van deze Franse keeper... Die ...als enige keeper op dit toernooi nog geen redding heeft verricht. Wel een keer de bal uit het net heeft moeten halen... ...maar dus nog niet echt van waarde heeft kunnen zijn voor Frankrijk. Oftewel, tegenstander Engeland heeft ook niet buitengewoon veel gecreëerd... ...in die eerste wedstrijd die in 1-1 eindigde. Dat verklaart ook wel de ijver van de Fransen... ...om snel een goal te willen maken en gewoon deze wedstrijd te willen winnen. Maar uh, ondanks het, uh, ja, het, het, het, het goede begin... ...nu overigens een foutje van Ribéry over de bal... ...op de rand van het strafselproject. En dan uiteindelijk kan er geschoten worden... Door uh, Menjes, maar die bal gaat over de goal van Oekraïne. Nu een foutje achterin bij Gusev. Op de rand van het strafschopgebied van Oekraïne moet hij, uh, of heeft hij tal van mogelijkheden om tot oplossingen te komen. Maar hij kiest voor de slechtste. Hij laat die bal lopen. Ribéry pakt op, legt de bal vervolgens terug naar de 16 meter lijn. Maar daar wordt hij dus uh, overgeschoten. En zo blijft het dus 0-0 bij uh, Oekraïne tegen Frankrijk en mag de doelman. Piatov, weer een doeltrap nemen, heeft hij inmiddels gedaan richting de rechterkant. Daar waar Jarmo Lenko zich over het algemeen ophoudt. In Oekraïne ook wel de nieuwe Sevchenko genoemd. Groot fan van deze aanvaller en ploeggenoot van hem bij Dynamo Kiev. En eigenlijk een beetje de hoop van de Oekraïners in de komende periode. Een blok overigens van vijf spelers van Dynamo Kiev in het huidige elftal van Oekraïne. 27 minuten. Spelen we en de stand 0-0. Met balbezit nu voor Oekraïne, want er mag er ingegooid worden door Gusev de rechtsachter. Mag die halfweg de Franse helft doen. Dan het zoeken naar een man voorin. Sevchenko bijvoorbeeld. Afgetroefd door Nexen. En dan de uitbraak van de Fransen. Maar dat gaat met hangen en wurgen. Uiteindelijk via de rechterkant. Daar is de bek meegekomen. gekomen. Debouchy. De moet een etage terug. Terug naar zijn middenveld. Dan gaan we zelfs helemaal terug naar Diara. De lange controleur van Marseille. Op het middenveld bij de Fransen. Hij wel met de fysiek. Benzema. Weg uit de spits. Benzema. zoekt naar het schot. Zoals hij dat tegen Engeland ook met enige regelmaat. Deed. Eigenlijk weg van de aanvalslinie. Beetje functionerend tussen het middenveld en de aanval. Ook nu pakte hij de bal op. Kwam vanaf de linkerkant. Maar het schot is niet krachtig genoeg om Piatov echt te verrassen. Die de bal overigens weer op de grond legt. En dan kiest voor een lange bal richting de Franse helft. We gaan richting het half uur bij Oekraïne-Frankrijk. Nog altijd dus in de eerste helft. Vanwege de tijdelijke onderbreking. Vanwege onweer. Onder leiding van Bjorn Kuipers 0-0. Dat geeft ons de gelegenheid hier met Fons Groenendijk even over Oranje te gaan praten. Vons, daar hebben we het nog niet over gehad sinds jij hier uh, rond half zes de studio binnen bent gekomen. Je begint al te stralen. Een van de weinigen, denk ik. Altijd leuk om over Oranje te praten. Altijd. Ja, zij, zij vliegen morgen, denk ik, weer hè, richting uh, Oekraïne. Wat zal er op dit moment gebeuren bij Van Marwijk en zijn mannen? Nou, ik denk dat langzaam het besef door zal dringen. Hè, dat er nog steeds een, een goede kans is om, uh, om die kwartfinale te halen. Want... Uh, Duitsland heeft al doorlaat schemeren vol uh, voor de winst te zullen spelen. Nou, dan heb je een wedstrijd en die duurt 90 minuten. En uh, daarin zul je 2-0 moeten winnen. Nou, met het, uh, het spelersmateriaal wat wij hebben, is dat altijd mogelijk. Even over die Duitsers die zeggen dat ze zeggen, die Denen... is dat niet bijna het ergste wat je kan overkomen? Dat je moet gaan vragen aan iemand anders, doe je wel je best? Die Duitsers hebben het overigens toch ook eigen belang? Want als ze met een 0 van Denemarken verliezen... en Portugal wint van Nederland, is Duitsland naar huis, hè? Ja, nou goed, dat zegt dus al genoeg. Uh, dan uh, weet je dus dat uh, Duitsland daar altijd voor zal spelen. Uh, we zullen dus niet om hulp hoeven vragen. Zij zullen, gezien, en gezien ook de instelling van dit elftal... Nou, die zullen zeker spelen om te winnen. En dus kom ik tot de eerdere conclusie... dat Nederland nog steeds een goede kans heeft. Nou, en, en wat moet Van Marwijk doen? Moet hij het elftal ongemoeid laten? Nou, dat zou, ik, uh, dat zou ik niet doen. Ja, daar was ik al geen voorstander van tegen Duitsland. Maar goed, uh, dat is een mening. Hè. Daarom zit ik ook hier. Um, laat ik wel zeggen dat ik zou kiezen. Hè. En dan moet je je spelers heel goed kennen. Voor de mentaal sterke spelers. Want hier zitten best spelers bij die kwetsbaar zijn. Ja, en als, ik denk aan, als ik denk aan Arjen Robben. Die, die volgens mij zijn laatste vier finales verloren heeft. Waarvan de laatste nog vers in het geheugen ligt met een gemiste strafschop. Dat doet iets met een speler. En zo zijn er meer. Maar Weet wacht jezelf... even. Moet je dan Arjen Robben eruit laten? Nou, ik, ik wil alleen uh, aangeven dat je dus heel goed moet kijken. Welke spelers zijn er in staat hè, om deze finale, want dat is het, te spelen. Nou, dan denk ik bijvoorbeeld aan een snijder. Die kun je met zijn rug tegen de muur zetten, dan komt het beste er altijd uit. Dat is een prijzenpakker. Um, dat zijn jongens die staan er op, op zo'n moeilijk moment. Huntelaar, zelfde verhaal, is een winnaar puur zang. Dat soort jongens heb je nodig. En ik denk zelfs ook aan een Dirk Kuit, want dat is een vechter... en die altijd weer opstaat, 23 stoomwalsen eroverheen, maar hij gaat door. Ik snap heel goed wat je hiermee bedoelt, maar ik ben wel heel benieuwd of je ook een achterhoede voor me hebt dan, als we daar met mentaal sterke mensen moeten gaan spelen. Ja, nou goed, daar zit natuurlijk de agile ziel van, van deze groep. Um, ja, en dat, dat, dat pakt nu ook zo uit, omdat er een paar goals bij zitten, hè, wat, wat, wat, wat te verwijten valt aan, aan, aan de verdediging. Hè. Als je kijkt naar het centrum, uh, heitinga Matthijssen, die zullen niet blij zijn met de eerste goal van Gomez. En ook niet met de tweede, waarbij de jonge linksback natuurlijk uh, ja, ook uh, een vraagteken is op dat gebied, 18 jaar. En van der Wiel, die natuurlijk ook bezig is met ja, een moeizaak. Ik vroeg tenor. niet wie er niet mee moest doen, ik vroeg wie er wel mee moest ja, doen. Wat... Ik, ik, ik, tuurlijk laat, laat ik dat centrum staan, als ik in die keuze zou zijn. Maar um, ik zit wel te denken aan een Boularoes. Dat zijn types, ja, die kun je om een boodschap sturen. Je zal morgen, uh, of sorry, uh, later zondag, zondag je ja, zal overmorgen. dan. Ja, dat was het maar vast zover. Maar je zal nou. een spits als Ronaldo meedogenloos moeten bespelen. Een Nani, daar geldt hetzelfde voor. Die moet je aanpakken. Dat is een karweitje voor bijvoorbeeld een Boularus. Die kan dat. En, en de keeper, Stekelenburg, want die zit ook niet zo lekker in het uh, Nou, tonnoi. die heeft uh, in mijn beleving een uitstekende wedstrijd gespeeld. Want uh, ik kan me zomaar uh, drie uh, Mooie zekere uh, goals uh, kan ik me herinneren die hij uh, wist te voorkomen. Al ging hij bij de tweede goal wat snel naar de grond. Daar had hij wat langer kunnen blijven staan. Maar uh, ik vind Stekelenburg uh, in deze wedstrijd misschien wel de beste Nederlander. Eén vraagje nog, want um, hoe jij het zou doen, heb je ons helder kunnen maken. Maar wat denk je dat de Bondscoach gaat doen? Vorige keer had je ook een idee, maar had je ook een idee? Hij gaat dat niet doen. Wat denk je nu? Uh, ja, goed. Ik denk ook niet uh, dat, uh, dat Bert Radio 1 luistert. Maar nee, het gaat er natuurlijk om dat hij, dat, hij, dat is een groot goed. Hè. Hij geeft zijn spelers vertrouwen, dat moet je ook respecteren. Dat vind ik altijd uh, een prima zaak. Um, en ik geloof ook niet dat hij heel veel zal veranderen. Hè. Want misschien wil hij ook wel uh, deze spelers de kans geven op eerherstel. Dus uh, is er ook wel weer een gereden kans dat hij het laat staan. Dat is voor zondag op dit moment de Oekraïne-Frankrijk. Het is nog altijd 0-0, dik een half uur gespeeld. Wij zijn terug na de hoofdpunten van het nieuws.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 De Republikeinse presidentskandidaat Mitt Romney is begonnen aan een campagnebustoer. In vijf dagen doet hij zes staten aan. Hij wil zwevende kiezers voor zich winnen. Hij gaat naar plaatsen die Obama volgens hem is vergeten. Als tegengeluid hebben de democraten hun eigen bus georganiseerd. Ze verschijnen telkens één dag voor Romney... om te vertellen dat juist zijn beleid slecht is voor de Amerikaanse middenklasse. Vier verdachten die woensdag na de wedstrijd Nederland-Duitsland... zijn aangehouden op het Jongbloedplein in Den Haag... zijn door een supersnelrechter veroordeeld kregen werk- en celstraffen en ook kregen een paar verdachten gebiedsverboden. Ze mogen rondwedstrijden van Oranje niet in de buurt van het Jongbloedplein zijn. En de Amerikaanse ruimtesonde Voyager 1 staat op het punt het zonnestelsel te verlaten. Uit metingen van de NASA blijkt dat de zonde zich aan de rand van de interstellaire ruimte bevindt. De Voyagers 1 en 2 zijn 35 jaar geleden in 1977 gelanceerd... om de planeten van ons zonne zonnestelsel te onderzoeken en om daarna dieper de ruimte in te gaan. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. ANWB Verkeersinformatie. Er staan nog files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... bij Brugge 3 kilometer. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht. tussen Meers en Maastricht 4 kilometer. Heeft te maken met een spoedreparatie daar. Tussen knopend Kruisdonk en Maastricht zijn twee rijstroken dicht. Op de A12 de richting Arnhem. Tussen knopend Lunette en Driebergen 4 kilometer. Ook een spoedreparatie gaande bij knopend Markizaat. Daardoor is de verbindingsweg naar de A58 richting Bergen-op-Zoom dicht. Richting Vlissingen staat tussen knopend en Rijland 3 kilometer. In het noorden is de N31 afsluitdijk Leeuwarden. tussen Kimswert en Midlum in beide richtingen dicht. Dat komt door een ernstige aanrijding. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Zo zijn we in Athene. Daar staat NOS-correspondent Connie Kees. op een partijbijeenkomst van de Nieuwe Democraten. En het stond 0-0 bij Oekraïne en Frankrijk. Ronald van der Geer, staat het nog 0-0 bij Oekraïne en Frankrijk? Ja Tom, het staat nog steeds 0-0. We gaan richting de 35 minuten. Maar Joris heeft zijn eerste redding van dit toernooi te pakken. En wat voor een. Het begon allemaal met een bal van achteruit van Oekraïne. Waar Rami, de centrale verdediger, dacht. Nou, ik laat die Shevchenko weglopen, want dan staat hij spel waren het niet dat Klichy en Maxé, dat ervoor zorgde dat Levchenko helemaal niet bij het spel stond. En kon hij dus rechtdoor het strafschopgebied in. Alleen vanaf linkerkant aanname goed. Schot ook goed. Maar ja, dat goed kun je dan ook loslaten op de redding van de Franse doelman. En aan de andere kant ook een prima redding van Piatov. Na een fout van Timo Schoeks. Een beetje in de middencirkel schoot hij de bal naar zijn rechterkant. Maar daar stond Ribéry. Die ging er vandoor. legde de bal vanaf links voor. Achter Benzema. En dan uh, kwam uiteindelijk. Menes nog in balbezit in het Schrassopgebied, Maar die schoot tegen de keeper uit Oekraïne op. Twee grote kansen dus eerlijk verdeeld. En zo blijft het dus gewoon 0-0 na 36 minuten in deze wedstrijd. We het hebben over verkiezingen. Niet die van Egypte, niet die in Frankrijk... maar daar waar vooral heel Europa en misschien wel de hele wereld naar kijkt. De verkiezingen in Griekenland. Want die verkiezingsuitslag zou wel eens wereldwijde gevolgen kunnen krijgen. Want als de Grieken tegen Europa stemmen... lijkt een vertrek uit de euro aanstaande. NOS-correspondent Connie Kees in Athene. In heel Athene vanavond de laatste keer voor de verkiezingen bijeenkomsten. Waar ben jij zelf, Connie? Ik ben zelf op het uh, bekende Syntagmaplein voor uh, het parlement... ...waar de laatste verkiezingsbijeenkomst van de nieuwe democraten, Nea Democratie, uh, wordt uh, gehouden. Uh, langzamerhand begint het plein hier uh, vol te lopen. Mensen met blauw-witte vlaggen, want dat is de kleur van uh, ND. En ja, in afwachting zijn deze kiezers van uh, hun leider, Adonis Samaras... ...die hier een, uh, ja, zijn laatste verkiezingsspeech gaat houden. En nou kunnen we ons herinneren, het was nog niet lang zo lang geleden... begin mei bij de verkiezingen, toen was de sfeer in Athene nogal grimmig aan de voorraad. Hoe is dat nu? Nou ja, de, grimmig. De, de, de, de kandidaat hebben natuur, elkaar natuurlijk weer fel bestreden. Maar het is toch voornamelijk via de media gebeurd. Via allerlei discussies. Ze hebben wel verkiezingsbijeenkomsten in het hele land gehouden. Uh, gisteren uh, ook de radicaal linkse partij voor het laatst. Daar waren... Ja, meer dan 10.000 mensen uh, aanwezig. Maar voor de rest uh, is het hier uh, vrij rustig. Ik bedoel, er is geen sprake van dat er demonstraties of rellen of zo zijn. Uh, de, de, de, het zijn speeches van de leiders. Ik zei het al, de hele wereld kijkt mee. Maar sinds twee weken voor de verkiezingen mogen er geen opiniepeilingen meer worden gepubliceerd. Zijn er nog wel een soort uh, geheime peilingen of, of mensen die, die menen iets te weten hoe het er nu voor staat? Er worden natuurlijk wel opiniepeilingen gehouden. Er zijn vijf, zes bureaus die dat doen. Maar die mogen niet openbaar worden gemaakt. Uh, nou, sprak ik net uh, een parlementslid van Nieuwe Democratie. En ja, die politieke partijen worden best een beetje op de hoogte gehouden van hoe die opiniepeilingen eruit zien. Uh, dat mag dan wel niet, maar ze worden niet openbaar gemaakt. Maar hij zei me van, ja, tot uh, gisteren stonden wij de conservatieven voor. Uh, sinds uh, de Radicaal-Linkse partij gisteren zo'n bijeenkomst heeft gehouden, zijn die weer een beetje omhoog gegaan. Wat hij eigenlijk wilde zeggen, is dat het zondag een net aan net race wordt tussen de conservatieven en de Radicaal-Linkse partij. Uh, om de strijd wie de grootste partij hier in Griekenland wordt. Griekenland, Europa en misschien wel heel de wereld houdt ze adem in zondag. Connie je dankjewel. Terug naar het voetbal. We hadden het net met Fons Groenendijk over of er wat gaat veranderen bij Oranje. Wat hij zou doen zondag. Bondscoach Bert van Marwijk heeft net een interview gegeven op de website van de KNWVB. Daar zegt hij, we hebben twee keer verloren, dus ja, ik ga wel wat veranderen. Welke wijzigingen Van Marwijk wil doorvoeren in zijn basisteam... dat komt in het gesprek op de site niet ter sprake. Hij zegt wel dat Nederland verdedigend meer lef had moeten tonen... en het ontbrak volgens hem aan vorm bij de aanvallende spelers aan de zijkant. Goed, morgen, overmorgen zullen wij wel weten wat voor wijzigingen dat zijn. Wij zijn ook al benieuwd nu, maar we zijn ook benieuwd... of er al wat veranderd is in de stand bij Oekraïne-Frankrijk, Ronald. Nee, ik moet heel saai weer, nee zeggen, Maar het is niet zo saai als dat het lijkt. Het is nog 0-0 na 39 minuten. Eerst even kijken, want er komt de corner aan van de Frans. Mekset kan koppen en dat doet hij voor de tweede keer. Maar nu in de voeten van Kuziev. Eerste keer uit een vrije trap van Nasri. Ontstaan na een overtreding op Ribéry. Mekset de verdediger van Milan mee naar voren. Goeie kopbal, harde kopbal, maar een goede redding wederom van Piatov de keeper van Shakhtar Donetsk die hier dus in zijn thuishaven speelt. En prima die bal kon keren. Gele kaart komt er nu aan. De eerste van deze wedstrijd gegeven door Kuipers voor Mene. Die probeerde om een Oekraïense counter onschadelijk te maken. Ja, dat probeerde hij ongetwijfeld volgens de regels te doen. Maar uiteindelijk tokt die Sevchenko toen hij hem kwijt. Was toch maar eventjes aan het broekje naar beneden. Kuipers geeft hem dus een gele kaart en een vrije trap aan de Oekraïne. Op een plek waarvan je denkt, ja die bal die zal wel achter de laatste linie worden geplaatst. Vanaf de middenlijn aan de linkerkant. Zoeken naar Jamolenko aan de rechterkant. Gaat het wel aan met Clichy. Bal over de zijlijn. Oekraïne mag gooien volgens Kuipers. Kort even met uh, Jarmolenko. Dan gaat de bal terug naar Guzijev. Guzijev vindt dan weer een uh, vrije man aan de rechterkant. Verdedigen is er van de Fransen. In dit geval zelfs door Ribéry. Bal weer over de zijlijn. Oekraïne gaat zo gooien. We gaan richting de rust. Nog vijf minuten. Het is 0-0. Kent u hem nog wel? De Noorse violist Alexander Ribak. In 2009 won hij het Eurovisie Songfestival met Fairytale. Het Eurovisie Songfestival komt in ieder geval nog in de halve finale. Maar dat komt iedereen die daar meedoet. Dat moeten we hier nog maar zien. Maar Ronald van der Geer, Oekraïne en Frankrijk, die willen ook allebei door in dat toernooi. Hoe gaat het? Het is uh, nog altijd 0-0. We gaan richting de rust. Daar is dan Ben Zema aan de linkerkant met een uh, voorzet die uiteindelijk niemand uh, van uh, zijn ploegenoten bereikt. Het is wel zo dat Frankrijk wel aardig aan het duel begon... maar Oekraïne nu toch een wat sterker indruk maakt. En eigenlijk, en dan sterk met, met name fysiek... Frankrijk alleen nog maar gevaarlijk wordt als het een moment in de schoot geworpen krijgt... of uit spelhervattingen. Maar echt een vlotlopende aanval en eens een keer echt door, dat, door, dat gele, door die gele muur heen komen... dat is de Fransen niet gegeven. Nu misschien via de rechterkant, balbezit, voor de Fransen... die daar dan wel rondspelen, maar uiteindelijk niet richting de 16 meter kunnen komen... Individuele actie, misschien gewenst. Nee, bal terug naar Diarra. Spelverdeler op het middenveld. Dan gegeven aan Ribéry. Clichy nog wat verder aan de linkerkant. De hoogte van het strafschopgebied zou nu een snelle combinatie met Ribéry willen. Maar Ribéry wil zelf, komt nu van links naar binnen. Ribéry nog altijd in de as van het veld. Dan verplaatsen naar Menier aan de rechterkant. Bal aan de voet. Ook hij moet uh, proberen via een snelle combinatie er doorheen te komen. Maar het is de Fransen niet gegeven. Want uiteindelijk door goed optreden van de Oekraïnse verdediger gaat de bal over de achterlijn. En gaan we zo'n een beetje het laatste denk ik meemaken van deze eerste helft. Want uh, geen oponthoud na de hervatting. ...door Bjorn Kuipers. De wedstrijd heeft een uur stilgelegen... ...vanwege noodweer en onweer. Daarna is er eigenlijk niks noemenswaardigs gebeurd. Dus ik denk dat Bjorn Kuipers... ...zo aangemoedigd ook door de UEFA... ...na 45 minuten besluit om een einde te maken... ...aan deze eerste helft... ...tussen Frankrijk en Oekraïne... ...met de kansen, dat wel, over en weer... ...goede reddingen van beide keepers. Maar tot nu toe dus geen doelpunten. één gele kaart... Gaat daar nu nog een moment bij komen, want de Kuipers fluit voor een Franse overtreding. Het slachtoffer is dan uiteraard een speler van Oekraïne. Dat is de linksback, Céline. Die ligt dan op de grond en gaat er ongetwijfeld voor zorgen dat er dan wel wat tijd bij komt. Want we zijn inmiddels door de 45 minuten heen. Kuipers vraagt aan Céline hoe het gaat. Dat zal in het Engels moeten. Ja, ik kreeg een aardig tik te verwerken. Toch van de man die al op de bon is gegaan, die Menes. Die dus de plaats heeft ingenomen van Malouda. Nou, het gaat allemaal wel weer. Verzorging niet gewenst, vrije trap genomen. En dat zal dan wel het laatste zijn wat we gaan meemaken in deze eerste helft. Want we gaan richting de 46 minuten. Gussiev er rechtsachter, komt nog een keer op, komt dan cliché tegen. En uiteindelijk staat Oekraïne dan maar op zeker te gaan en terug te spelen naar de laatste lijn. Daar waar Michailik de bal weer naar de linkerkant speelt. Twee, drie meter over de middenlijn. Nee, Oekraïners spelen op balbezit. Willen dit uitspelen, willen geen schade meer oplopen richting de rust. Nou, die rust is hier, want daar is het fluit signaal van Bjorn Kuipers. Er is voldoende gebeurd na de hervatting. Er zijn momenten geweest, maar nog geen doelpunten. 0-0 bij rust. Vonds Groenendijk. De eerste helft zit erop. Uh, Oekraïne, iedereen was redelijk uh, positief verrast. Of de meeste mensen over het optreden van Oekraïne de eerste wedstrijd. Dat was geen uh, toevalstreffer, denk ik, als je het zo ziet. Nee, er zit veel spirit in het ploeg. En ook in deze wedstrijd uh, zie je dat ze naarmate de wedstrijd vordert... hadden we ook wel een beetje verwacht. Uh, dan, dat veld wordt zwaarder. En ze krijgen grip op die Franse ploeg. En ja, ze krijgen toch ook wat kansjes. Allo heeft. Al heeft Frankrijk natuurlijk met name die kopbal van Max 6... wel het dichtste bij een goal gezeten. Um, nou, zeg, zeg jij, ik ben een gevoelsmens vaak. Zeg jouw gevoel ook als het een tijdje 0-0 blijft dat Oekraïne meer en meer gaat uh, hopen en denken aan zo'n doelpuntje in de 78 e minuut of zo? Ja, dat kan zomaar. Dat, uh, dat hebben ze natuurlijk nog vers in het geheugen tegen de Zweden. Dat, uh, dat is wel zo'n ploeg. Die hebben een, een ijzersterke mentaliteit. Dat zie je ook hoe ze de duels spelen. Maar je ziet het ook uh, vaak terug natuurlijk uh, ja, vanwege die eerste wedstrijd. Dat vertrouwen is daar. En ze hebben even die, uh, ja, die flow van niet verliezen. En als ze vandaag een punt pakken... dan zijn ze een serieuze kans hebben voor die tweede ronde. Een aspect waar wij het niet vaak over hebben... maar we hebben heel lang geen Nederlandse scheidsrechters gehad... die internationaal aan de weg timmerden. Met deze Kuipers hebben we plotseling iemand... die in Champions League wedstrijden, nu alweer zijn tweede wedstrijd. Is het logisch? Is hij de aanvoerder van het Nederlands scheidsrechterskorps, Is hij onomstreden onze beste scheidsrechter? Nou, ik vind in de uitstraling op dit moment wel... Ik vind wel dat er iemand uh, staat op dat veld uh, waar spelers toch... Hij uh, ja, heeft wel een bepaald overwicht, vind ik. Een natuurlijk overwicht. Ik vind, uh, persoonlijk vind ik, het, uh, vind ik het geen Mario van der Ende. Uh, want die hebben we net aan de lijn gehad. Maar die ja. had uh, wat mij betreft uh, wel wat meer uitstraling ook Europees gezien. Nou, en, uh, In alle opzichten maar is het wel goed voor het Nederlandse voetbal... dat daar weer zo'n Kuipers in één keer staat. Waar moet een goede scheidsrechter aan voldoen? Want ik heb zelf wel eens gezegd, we hebben te veel scheidsrechters... dat je te snel weet dat zij fluiten. Daar heeft die Kuipers niet zo'n last van, hè? Nee, maar je moet wel een enorme persoonlijkheid zijn uh, op dit niveau. Je moet uitstraling hebben. Uh, de spelers moeten jou niks maken. Uh, jij bent de baas. En daarbij moet je dan ook nog het vermogen hebben... om zo'n wedstrijd op gang te laten komen. En niet voor elk wisse wasje af te fluiten, wat ik ook wel eens zie. Ja, laat zo'n wedstrijd spelen, maar de spelers moeten allemaal weten... jij bent de baas en daar valt niet aan te tornen. Ja, en welke andere scheidsrechter is jou positief opgevallen op dit toernooi? Zijn er mensen die, die al wat jou betreft een ticket naar de finale verdienen? Nou ja, ik vind, die, ik vind die Thomas, die vind ik wel... Dus dat is ik... die zweet, ja, die miljonair die... Ja, die, uh... die, die, die, die Thomas uh, is dat ook niet, uh, is dat niet de schot of uh, een Engels man. Waar ik, of dat die... Ja, je hebt ook Web natuurlijk. Maar er lopen wel een paar aardige scheidsrechters rond. Maar om nou te zeggen, die krijgt de finale, dat durf ik nog niet maar zo... Maar dat hangt er uh... natuurlijk ook vanaf welk land in de finale staat. Ja. Ja. Maar het algehele niveau, kunnen we van zeggen, tot nu toe... is er eigenlijk weinig kritiek dat je echt kan zeggen... die wedstrijd, de openingswedstrijd misschien een ja. beetje... maar voor de rest al is er nog weinig aan te merken. Ja, die openingswedstrijd uh, was natuurlijk niet best. Maar daarna is het, uh, is het van een uh, redelijk niveau. En, en zijn er ook nog niet echt beslissende fouten gemaakt. Dus dat is vind ik altijd wel belangrijk. Hè? Dat het niet aanwijsbaar is van door de scheids hebben we verloren of gewonnen. Oekraïne, Frankrijk. Het is dus rust vanwege uh, de uitstel van bijna een uur. Het is rust daar en het staat 0-0. Verslaggevers ter plekke, analyses, commentaren, gasten in de studio en muziek. I'm Wainwright met uh, Jerry Go. We hebben even nog die lijst van de scheidsrechters van het EK erbij gepakt. Die Zweedse miljonair die heet Ericsson. En ja. die goede schot van Vons Groenendijk, dat is Craig Thompson. De rust in de wedstrijd geeft ons even de gelegenheid... om het te hebben over zonnepanelen. Heel, want gelukkig. Mensen kiezen er steeds vaker voor om mee te doen... met een inkoopactie voor zonnepanelen. Er zijn inmiddels 70 van dit soort acties. Zonder subsidie wil dat zeggen. Door met een groep samen in te tekenen op panelen... dwingen de kopers kortingen af. Deze week is boerenorganisatie LTO Noord... begonnen met het plaatsen van de eerste panelen... bij een boer in de Noordoostpolder. En na melkveehouder Keizer in Espol... volgen nog 149 deelnemers... Aan deze actie. Het, is het liftje dat ze een beetje lawaai maakt. Dat liftje dat is nodig om één voor één of soms met twee of drie tegelijkertijd de zonnepanelen naar boven te tillen. Richting het dak. Het dak van de boer Keizer in Espol, Noordoostpolder. In zijn totaliteit gaan er hier 228 panelen het dak op. Afgelopen najaar heeft LTO Noord het initiatief genomen om collectief zonnepanelen in te kopen voor de leden van LTO Noord. Zonder subsidie van de overheid. Dat was de belangrijkste reden. Uh, boeren werden helemaal gek van uh, onduidelijke subsidieregelingen, ook op het gebied van uh, zonne-energie. En toen hebben wij het initiatief genomen te zeggen van nou dan doen we het zonder subsidie, maar gaan we het wel collectief inkopen en hopen we via het collectief inkopen zodanig voordeel uh, te kunnen uh, realiseren dat het voor boeren interessant wordt om op grote schaal in zonnestroom te investeren. Dan zijn we goedkoper dan wanneer meneer Keizer, nog gewoon zelf naar een zonneboer zou zijn gegaan om daar beneden te kopen. Ja, wij zijn tot de conclusie gekomen dat met deze aanpak we 15 tot 20 procent goedkoper kunnen inkopen... dan wanneer dan wat meneer Keizer het op eigen houtje had gedaan. Meneer Keizer, u hebt hier een melkveehouderij. Wat is de grootste stroomvreter? Ik denk dat dat de voorroop had is. De panelen die zijn natuurlijk, uh, nou, vorig jaar zijn ze behoorlijk in prijs gezakt. En nu met dit project van LTO, dat, dat scheelt ook nog behoorlijk. Ja, dit zijn de bunkers. Hier uh, staan alle voersoorten in. Ja. En daar uh, komt een snijraam. Die snijdt plakken van het voer af. Dat komt op een lopende band, wordt het gelijk gewogen. En die lopende band die brengt het in een uh, mengrobot... En daar wordt dus het hele mengsel wat samengesteld. En die mengrobot die gaat aan een rail door de stal heen. en die brengt die uh, voor de koeien, de groep koeien, waar die moet wezen. Ja. Nou, nou ja, ik bedoel waar. snijden, brengen, uh, lopende band. dat kost allemaal elektriciteit. Dat is zo, dat ding uh, ja, neemt behoorlijk stroom. Op uh, ja, basis van een uh, 20.000 uur, denk ik. We staan te ja. kijken naar het computerscherm op de voerrobot. Ja, ze hebben net dus de, de, de stroom eraf gehad vanwege die panelen. Maar uh, ik heb hem opnieuw opgestart, maar waarom hij het nou niet doet, weet ik niet. Ja, er lopen 150 melkkoeien in een stal plus het jongvee, dus uh, hij is wel even bezig, ja. Het is nu met aandacht van de zonnepanelen eventjes een beetje in de war. Ja, ik zal eens kijken wat er gebeurt. Maar. Dus die 230 zonnepanelen die nu door um, het bedrijf hier worden neergelegd die zorgen er straks voor dat driekwart van de tijd dat de robot aanstaat... dat hij eigenlijk gewoon gratis draait. Ja, dat klopt. De robot die, uh, ja, die draait ook hoofdzakelijk overdag. Eigenlijk alleen maar overdag. Nou ja, de panelen die uh, werken ook alleen maar als de zon schijnt. Dus uh, ja. die zal uh, de, de hoofdmoot van de stroom die je gebruikt... wordt, wordt straks geleverd door de panelen. Ja. Ik zeg, Boer Keizer is uh, spekkoper. Dat hoop ik wel. Ja? Het draait nog niet, natuurlijk. Maar... Nee. Daar nee. Ja, nee, ook... ga, ga ik wel vanuit, natuurlijk. Ja. U ja. hebt er ook wel een flinke investering voor moeten doen. Want Hoeveel kost dat nou om ze 230 van die panelen neer te leggen? Ja, dat is wel een investering van een uh, 80.000 euro. En hoe snel heb je dat terugverdiend? In, uh, ik ga er vanuit in uh, 7, 8 jaar. Oké. Okay. Nou, dat is nog te overzien? Bij we de stroomprijzen. Als de stroomprijzen gaan stijgen, natuurlijk, heb ik ze eerder terugverdiend. Dus lekker op vakantie dit jaar, of niet? <laughs> ja. Dat zou kunnen. Naar de zon. Ja. Boer Keizer hoorde u. Peter van der Meerschout was bij hem op bezoek. En van de zonnepanelen neem ik u nog even mee naar uh, ja, de regenwouden... wou ik bijna zeggen van de Oekraïne. Want het was uh, ongelooflijk, die bui. Aan het begin van de wedstrijd werd dus ook lange tijd uh, stilgelegd. Na 4,5 minuut moest Björn Kuipers die wedstrijd staken. En zo'n 55 minuten later, om 7 uur, kreeg de wedstrijd zijn hervatting. Het is daar inmiddels gevorderd tot de rust. Bij Oekraïne Frankrijk staat het dus 0-0. De tweede helft gaat gespeeld worden. En dat heeft ook een consequentie gehad voor de wedstrijd tussen Engeland en Zweden. Die is een kwartiertje uitgesteld. Zodat alle reclames overal ter wereld kunnen worden afgedraaid. En alle commercials er door kunnen. Frank Zweden tegen Engeland dus om negen uur. Maar eerst hier de tweede helft van Frankrijk tegen de Oekraïne. ons Groenendijk blijft lekker zitten. Wij maken plaats. En Robert Meder, Herman van der Zand, gaan de plekken hier overnemen. En nemen u mee. En ze zijn helemaal blij, want ze hebben een extra helftje erbij vanavond. Dus we hebben anderhalve wedstrijd Robert Meder staat altijd glimmen. Veel plezier bij je uh, uh, sportzomer, heet het allemaal. He. Hier ben we een beetje van slag door dat weer hier in Nederland. Maar in de Oekraïne is het weer droog. En in Nederland ook inmiddels. Prettige avond. Zondagavond, kwart voor negen, de laatste strohal voor Oranje. Ja, we zullen tegen Portugal iets moeten verzinnen om, uh, om een twee verschil te winnen. Wordt Portugal het eindstation of... Van persie moet schieten van 18 meter. Ja! Yeah! Of zit er toch nog meer in het vat? Ik hoop dat iedereen zich realiseert dat het is drop of ronde. Zondagavond, kwart voor negen... Drop op, 18 meter voor de goal. Rob, we gaan we schieten ga gaan we scoren, Rob. Nederland, Portugal, in de Radio 1 Sportzomer. Op Radio 1...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 Dit is Radio 1.